7 Uur, Dikterhark met het NOS-journaal. De politie in Utrecht heeft foto's verspreid van vier mannen. die verdacht worden van misdragingen bij de wedstrijd Utrecht-Twente vorige week zondag. Nadat Twente supporters vuurwerk in een Utrechtvak hadden gegooid. ontstonden er buiten het stadion ongeregeldheden. Daarbij loste de politie waarschuwingsschoten. In verband met de rellen zijn al twaalf mensen opgepakt. De foto's van de vier onbekende verdachten zijn op internet gezet. en vanavond ook te zien in opsporing verzocht.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 awb verkeersinformatie er staan nog files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam voor Leidschendam, 3 kilometer na een aanrijding, de weg is wel weer vrij. Op de Ring van Amsterdam, de A10 Noord richting Zaanstad voor Zeeburg, 5 kilometer, dat komt door een ongeluk, de rechte rijstrook is daar dicht. En bij Rotterdam staat op de A20 richting Gouda voor Knoop het Gouwe, 3 kilometer na een aanrijding, de rechte rijstrook is dicht.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 Anders zou hij geen dichter zijn. En wanneer onze gast dicht... houdt de poëzie altijd even de adem in... want niet zelden is dit het gevolg. Je schiet in de lach en voelt tegelijkertijd een steek in de onderbuik. Een soort kramp die wordt veroorzaakt door pijn en plaatsvervangende schaamte. En in zijn nieuwe bundel is dat niet anders. Lekker dood... In eigen land. Hier is Frank Koenegacht. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, een boek met uh, zo'n titel vraagt erom om gekocht te worden. of op zijn minst uitgesproken te worden. Ik hoorde net bij de aankondiging Joost Eertmans. ook zo helemaal verlekkerd, lekker dood in haar eigen land zeggen. Joost Prinsen die ja. legt het. Ja, Die legt net even een, een, een pauze erin. Wie, wanneer kwam die zin bij u naar boven? Nou, het was oorspronkelijk uh, voor Remco Kamper's uh, een zijn tachtig verjaardag moest ik een gedicht schrijven. Dat was een opdracht van de bezige bij. Ja. En ik had al het liggen over twee, twee mannen... Die, die, uh, die zelfmoord pleegden in een tunnel. En, uh, en ik had uh, die titel, maar van die titel had ik geen gedicht. Want, want dat is vanwege Lekker Weg in Eigen Land en... en, en, en, en uh, van hoe heet ze nou ook? Weer? Nee, die, is ook die is dood. dood, die is dood. Die is, uh... Vlak voor de presentatie nee. van de bundel? Ja, hoor. vlak daarvoor, ja. Maar het was die bundel al klaar. Dus ik kon het natuurlijk niet veranderen. Zou het zou wel eens raar geweest zijn om te veranderen. En de schrijver ervan, van die tekst, uh, Gregor Frenkel Frank. Is dat te bedenken de van de tekst? Die bedenken van de tekst. Die was ook dood, nou, drie dagen daarna. Uh, dus die had het bedacht. Die het had, die had een soort slogan, dat was een reclame-man. Ik hoop dat wij hier dat nog even lekker achteraf. blijven zitten het komende uur. Ja, er zit een rare soort magische kracht in, in mijn gedichten. <lacht> <lacht> maar goed, dus die twee titels. Ik had het gedicht en ik had die titel. En, het, en toen dacht ik, dat het een leuke titel voor dat gedicht. Dat is alles. <lacht> ik had nog wat liggen met twee mannen die zelfmoord plegen in een tunnel. Ja. Hoe, hoe werkt zo iets? Ik had nog wat liggen met. Nou twee... ja, ik heb veel gedichten liggen die er niet af zijn. Dus, dus ja, dan zoek je een titel. En dan soms, ja, dat is altijd een, ro een rommel en een rotzooi. Uh, uh, en, en toeval speelt al vaak een rol. Je pakt iets en dan denk je, verrek, dat gaat daar ineens heel goed bij. Mm -hmm. zo is, zo en waar, waar is, ligt zo, dat? Is zo herinner ik me dat. Is dat een speciaal laadje? Nee, dat is een bureau. Dat liggen allemaal stapels dingen. Mm. Um, Had u nog overwogen om Meta de Vries te vragen... of ze de bunden wilde presenteren? Nee, want, want die bundel zou je... Nee, dat is veel langer geleden. Het gedicht is al, al, al twee, tweeënhalve, drie jaar oud. Dus voor die titel is het pas op het allerlaatste gekomen bij, bij de uitgeverij. Van, ja. nou, laten we dat maar als titel nemen. Dus dat, dat was daarvoor niet als titel bedoeld. Nee, zeg maar alleen de nee. titel van een gedicht ja. bedoeld... En, en die twee mannen die gaan dan op reis, natuurlijk, ja, die, zitten op, die zijn op reis, dus die zijn lekker weg in Engeland, zou maar zeggen. Dus ja, zoiets zal het wel geweest zijn. Ik weet het ook niet. Vaak weet ik het niet. De ontstaansgeschiedenis uh, uh, herinnert u zich niet meer? Niet want... altijd. Nee. Nou, hiervan weet ik dat die, dat, dat die twee dingen los van elkaar waren. En dat ze dus eigenlijk onafhankelijk van elkaar op misschien elkaar moet, geplakt zijn. Misschien moet u hem nou wel gelijk ja, even voorlezen. Als weet niemand waar het over gaat. Pagina 50. Lekker dood in eigen land. In de trein zitten twee heren die elkaar vasthouden. Als de trein de tunnel inrijdt, snijden ze elkaars polsen door en zeggen daarbij: Pardon. Maar jullie, bloedrubbeltjes die uit het raam waaien, jullie zijn vrij. Kort gedicht. Ja. Heeft dit ook iets met het higgs deeltje van doen? Nee, nee, nee, nee. Daar was u vooral benieuwd naar, hè? Hoe het zat met het hicks-deeltje? Ja, was ik benieuwd naar hoe dat ja. zat, want het zou half vijf bekend gemaakt worden, of... En dat is een, uh... nou ja, dat is ook dat... ik volg dat soort dingen graag, wetenschappen en allerlei soorten wetenschap, neurologie en maar ook natuurkunde. Ik had, was heel slecht in natuurkunde op school, maar dan heb je twee soorten mensen. Je mensen die zijn erg slecht in natuurkunde en wiskunde op school... en die krijgen daarna een soort trots op het feit dat ze daar slecht in zijn. Dus die zeggen dan alsmaar... Ja, maar ja, ja daar weet ik niks van hoor. Dat is... Ha, ha, ha, ha, dat gaat boven mijn pet. En die, en die proberen zich dan daardoor daarboven te plaatsen. Maar ik vind dus dat je die mensen juist moet bewonderen. Die dat wel begrijpen. Zo een bent u er dus. Ja, dat is van vroeger nog. Want tegenwoordig is het geloof ik meer in de mode om, om, om, om er lachig over te doen. En. En. en uh, ik heb het nou echt over de jaren 60. <laughs> Eind de jaren 60. Eh. Uh, uh, uh, en ik vind het ook onbegrijpelijk dat, dat iemand die, die, die, die uh, uh, HBSA heeft en nooit die wiskunde heeft gehad, of, dat, dat die dan trots op is dat hij het niet, niet weet. Dat, Irritant, we, dat, dat ja. begrijp ik niet. De, de, de, de, snapt u nou waarom dat het goddeeltje wordt genoemd? Nee, dat vind ik ook een flauw. Dat, dat, dat, dat, ik, dat heb ik geen idee van. Dat volgens mij uh, is dat weer een verzinsel van journalisten. Ik weet het niet. Ik heb geen idee wat dat met en, en, God te maken heeft. Nou en, en, en wat hebben. is nou precies dat, dat higgs deeltje want... Ja, het verenigt twee theorieën. Of het maakt een theorie sluitend als het bestaat. En die theorie gaat over, over massa. Uh, waarom sommige dingen massa hebben. En dat, en dat gaat weer terug op Einstein. <kalk> massa is energie. En enfin, dat, dat schijnt, maar dat begrijp ik dus allemaal niet. Mm -hmm. uh, wel heel erg belangrijk te zijn. En u doet dus wel moeite om het te begrijpen. Want u leest ja. dan wel een heel lang artikel daarover. Of een stukje ja, op de Of ik lees, uh, lees biografieën van, van, van mensen die zich daarmee bezig hebben gehouden. Uh, dus ik verdien me de graagheid. Ik begrijp dan de af niet wat ik lees. Maar dat, dat vind ik niet erg. Een bewondering. Dat is toch wel, een, toch wel in orde. Ja. <laughs> En, en die biografie wel over... Hun... Nou, van allerlei mensen. Ik heb, ik heb twee biografieën van Niels Bohr gelezen en, en drie van Einstein. Niels Bohr is mijn favoriet. Waarom? Ja, omdat hij een beetje een filosofische, dichtelijke neigingen had. En... Uh, uh, maar ja, ik, uh, al die mensen, allemaal. Dus Erevest en... en ik wil vlak... Ik woon op 100 meter afstand van waar Erever, erevest. Dat was een vriend van Einstein. En die mensen leiden, kwa kwa die kwamen daar in, de, de, de, in, in dat Russische huis. Daarachter bij die Jan van Daar kwamen ze allemaal samen. Er zijn foto's van. Dan zie je Lorenz en Einstein. En, en, en, en Boor. En zie je daar op dat stoepje staan en zo. Uh, het heeft me altijd al gefascineerd. Dus, maar dat is bewondering. Dus, dus je... Schrijft hij ook wel eens vanuit bewondering een gedicht? Ja, er staan hier nog wel een paar in. Die, Welke die, uh, bijvoorbeeld? Ja, gedichten over Remco Kampert. Uh, ik, ik heb een gedicht over Simboska geschreven. Tekenissen, een paar die tekeningen in, die zijn uit, uit bewondering gemaakt. Kafka ja. zit erbij en, en, uh, enzovoort. Vrooid? Dus is... Nee, die bewondering <laughs> ik niet. Maar wel ja. een tekening over gemaakt? Ja, maar goed. Want u kunt ook tekenen. Laten we het gelijk ja, even ik, melden. Dat ja. in deze bundel. Ja, het zijn een soort cartoons eigenlijk. Hè. Het is een beetje. Met... Maar goed, euh, nee, ik vind bewondering geen verkeerde euh, e emotie. En, dat af en toe de laatste tien jaar heb ik het idee dat, dat, dat je dat beter niet kan doen of zo. Hoezo? Yeah. We, de, de, is dat de algemene opinie? Of? Ik weet het niet. Ik heb, ik heb wel eens een keer een tijd geleden, toen ik in de psychiatrie werkte en dan vroeg ik altijd aan psychologen, psychologen. Ja, je bent van je uh, vindt dit of je vindt dat. Uh, Over dit? Uh, Over uh, patiënten. Uh, maar, maar welke psycholoog bewonder je nou eigenlijk? En dan konden die psychologen nooit een antwoord geven. Heel raar. Weet je zou nou, ik bewonder Freud om dit of dat... of William James, uh, uh, groot psycholoog uit de 19e eeuw... of filosof, maakt het niet mm -hmm. uit. Ze, dus, dus toen dacht ik, bewond, ze bewonderen alleen uh, zichzelf. zichzelf, dacht ik dan. En u? Wie bewondert u wat uw vakgebied betreft? In de psychiatrie? Welke psychiater? Huh? Ja, een heleboel. Tenminste, maar niet zo erg in Nederland. Maar, maar wel, uh, ik bewonder bijvoorbeeld Luria heel erg. Dat is een, uh, een, een Russische psycholoog. Die heel veel geheugen en, en dingen heeft uh, gedaan. In, in zeer moeilijke tijden. Hij is nog een leerling. Ben ik even zijn naam kwijt. Die, die heeft een, een boek over de frontale uh, hersenklap geschreven. Wat, wat ik erg goed vind. Uh, Douwe Draisma. Uh, Geheug, okay. uh, ja, uh, Eric Kendall, de, de, ook een geheugenman, die uh, in Nobelprijs ook... heeft een prachtige biografie geschreven, dat lees ik allemaal. Die mensen bewonder ik mateloos. Die, mensen die dus één ding hun hele leven lang uh, uh, uh, doen en najagen. En, uh, dat wat u niet heeft gedaan? Nee, wat ik niet heb gedaan. Ik heb altijd twee dingen gehad. <laughs> en waarom juist het geheugen, of is dat toeval? Nee, dat is toeval. Het geheugen is... is... Die heer die Kendall die heeft veel over het geheugen gedaan, maar ook veel over psychiatrie. Uh, nee, het geheugen is, is, is erg, erg in onderzoek de laatste tijd. De ja, laatste, 10, 20 sowieso jaar, die hersenen, ja, daar stort hersen iedereen sowieso, zich op. Ja. En het, het lijkt bijna een hype om maar een heel lelijk woord te gebruiken. Ja, maar die, die Kendall die was al in de jaren, eind de jaren 60... want die is ook geboren in 1923 of zo in Wenen... <kijf> was hij bezig met het geheugen van de zeeslak noem maar wat. Je moet ergens beginnen. geheugen van de zeeslak. Ja. Heeft een zeeslak geheugen? Ja, die heeft hetzelfde stof die wij ook gebruiken als, als neurotransmitter. Hij was op zoek naar neurotransmitters. Dus chemische overdracht van elektrische prikkels. Ja. En hij, hij, hij was. Uh, hij kwam uit Wenen. Dus hij had. Hij, hij, hij dacht, ja. Ik zei tegen zijn, zijn leermeester in Amerika. Hij was gevlucht in 1939, geloof ik. En wat wilt u dan gaan doen? Ja, zei hij: Ik wil het ego onderzoeken. Nou, zei hij: Ja, dan weet je wat je doet. Laten we met, met de cel beginnen, de hersencel. <lacht> en dat is hij toch gaan doen. En daar komt al wat uit. Als je het ego-onderzoekt, dan onderzoek je alleen maar een woord. Ja, nee. Laten we bij de cel beginnen. Ja, best wel, ja. Uh, ja. Het nieuws van vandaag wordt natuurlijk beheerst door uh, de berichten uit uh, Luik. Een uh, gestoorde biasklant, uh, wordt gezegd. Um, afgelopen weekend was er een gestoorde politieagent... die zijn uh, vriendin vermoordde met zijn dienstwapen en daarna zichzelf... Nou, we hadden natuurlijk Alfa aan de Rijn, we hadden Breivik. Is, is, lijkt het zo, of komt dat gewoon af en toe op dat mensen totaal in de war de meest verschrikkelijke dingen doen, of wordt dat erger? Vraag ik aan de psychiater, Frank. Van uh, nou, volgens mij wordt het niet erger. Volgens mij worden meer mensen gestoord genoemd die niet gestoord zijn. Dus uh, de, de, de, de is, uh, het staat in, in ieder geval absoluut vast dat bijvoorbeeld mensen met een ernstige psychiatrische stoornis... schizofrene bijvoorbeeld... Mm -hmm. dat die zwaar onder het gemiddelde zitten van uh, geweld en, en, en moord en doodslag. Onder het normale gemiddelde van normale mensen. Uh, en dan heb je, ja, wat ik vroeger altijd meemaakte in de politie... als iemand vreselijk gewelddadig was in een huwelijk of tegen een vrouw... of met ik wat, mm -hmm. dan, liep het, dan liep dat vreselijk hoog op enzovoort. En, en je moet wel gestoord zijn om zo te doen. Dat is gewoon niet waar. De meeste normale mensen doen veel erger dingen. Dus... Dat is dus eigenlijk in... normaal menselijk gedrag, zegt nou, u. Nou ja, Ruenke, die heeft wel uh, uh, een, van de, een van de weinige Nederlandse... Uh, die ook internationaal enig gezag had, de oude Rümke... die heeft dat beschreven van, van een zeer kortdurende psychotische toestand. Dat, dat komt dus voor. Dat kan enkele uren duren. Dat valt helemaal niet onder de, onder de, de, de, de gangbare psychiatrische stoornissen... maar dat is dus een, een, een, een tijdelijke psychose. Zeg maar. De kenmerk daarvan is dat hij maar enkele uren duurt. Mm -hmm. Maar daar is niet zo vreselijk veel onderzoek naar. Want bijvoorbeeld Breivik, die nu laatst over wie werd gezegd... van hij was psychotisch, niet toerekeningsvatbaar, Kan zoiets dan dagenlang duren, vroeg ik me al af. Ja, ja dat weet ik niet. Ik heb dat, ik heb ook, die mensen hebben niks gepubliceerd over dat onderzoek... dus daar kan ik echt, echt helemaal niks over zeggen. Maar uh, dat, hoeft, dat, dat, dat kan... Zo geweest zijn, maar het kan ook zijn dat die, dat die paranoïde schizofreen is. En dan kan hij dus hele lange, rustige perioden hebben gehad. En al die ideeën hebben ontwikkeld. En, en, en dus allemaal, dat, het hoeft allemaal niet psychotisch eruit te zien. Nee. Dat kan net zo. Dat kan. Uh, mijn kamp. Dat kan je ook als geschrift als, als van een psychoticus. Nee. Uh, hè, als, je, als je die beter weet, zou je zeggen: nou, die man is zo gek en. Uh, extreme ideeën hè, en, enzovoort. Komen voor bij paranoïde schizofrenie. Maar het, en vaak zit er een erg sterk bizar effect aan. Dus, dus als het over kruisridders dan ineens gaat. dan denk ik wel. als ik dan ze hoor. Mm -hmm. Nou, misschien is het wel zo. Misschien is hij gewoon al een tijd lang psychotisch geweest. Ja. En heeft hij dat in zo'n extra uitbraak, zou ik maar zeggen. van die psychose. Gedaan. Maar, maar wat u dus VGD eigenlijk is. zegt, daar begon u, uw betoog mee. mensen worden te snel gestoord genoemd. Doet de media dat? Of? Nee, de politie doet het altijd. De politie ja. zegt altijd: ja, dat kan, dit moet wel gestoord zijn. Uh, anders doe je dat niet. Hm. <coughs> Zo, en ging ik u denk. daar dan over met z'n discussie? <coughs> met de politie als u daarmee. Nee. Nee. heb ik het over de jaren 80, 90. Uh, die wilden die mensen allemaal kwijt. En het waren ook vaak bekende psychiatrische patiënten. Maar de psychopaten, zo deed het ook. en, en ja, Dat beschouw ik niet als, als, een, als een psychiatrische stoornis in een engere zin, om zo te zeggen. Maar dat zijn slechte mensen. En die kun je niet helpen als psychiater? Uh, wel, misschien wel. Maar, maar in ieder geval uh, uh, is dat een categorie waar, waar weinig over bekend is. Niemand hm. weet wat het is. Hm. Uh, en dat weet je van een aantal grote psychiatrische toestanden, depressie, psychotische depressie, uh, schizofrenie en dat soort dingen, weet je dat allemaal? Dat is in ieder geval een heel be bekend, weet niet hoe het komt, maar weet in ieder geval hoe dan, het, er, het eruit. ziet. Ja, en dan weet je uh, waar je uh, moet beginnen en, ze... en hoe het eventueel ja, kan eindigen. Ja, is van, ja. Goed. Tussendoor meld ik even dat luisteraars uh, uh, onze uitzending van commentaar kunnen vol vol. Uh, uh, wat zeg ik nou? U kunt reageren, u kunt uh, vragen en opmerkingen plaatsen aan onze website radiokunststof.nl. Uh, ik spreek vandaag met Frank Koenengracht. Hij uh, is uh, psychiater, maar hij tekent ook en uh, speelt gitaar, heb ik vernomen. De Doors. Oh, hoe kom je daar nou bij? Ja, dat hebben we ook gehoord van iemand. Speelt u nog wel eens? Staat die gitaar altijd in een hoek ergens? Nou, als mijn zoon komt, spelen we vaak uh, gitaar. Maar niet, niet zozeer de Doors, maar, maar uh, Every Brothers. Er is niemand gewoon meer wie dat zijn. Maar Jawel, goed, uh, die ken ja, ik noemen. En de Beatles en zo, dat doen we allemaal wel. En zingt u er ook bij? Nee, ja, ik zing nog met hem mee. Ik, ik oefen hem, want hij is een beatle -bandje, dus ik weet al die tweede stemmen nog goed van uit de jaren zestig. Dan vraagt hij altijd mij, hoe ging het ook alweer? <lacht> en dan kan ik het al voordoen. En het doorstad was met, met, met Weer Noord, ook met de avond, dat was de schrijvers zingen. Ja, precies. Dus dan moesten alle schrijvers moesten wat zingen en die kon ik allemaal niet zingen. En dan had je een band erbij, dat is fantastisch. En, en, die, en die, uh, de Izzy's waren dat... Uh, en dat waren hele leuke jongens. En het waren ook leuke avond. Het was altijd aan het eind van het jaar. tussen kerst en nieuwjaar, geloof ik. En daar heb ik nogal wat staan schreven. Ik moest vooral ook een rol zingen. Want dat kon ik dan het beste, vonden zij. <laughs> goed, ja. maar dat doet u dus thuis nee, niet alleen als uw bij. zoon zo nu en dan eens langskomt. Goed, vanavond zitten u hier in, uh, in de hoedanigheid van Dichter. U heeft uh, vele bundels geschreven inmiddels. De laatste titel luidt dus lekker dood in eigen land. Uh, u grosseert overigens uh, in sterke titels. Want de bundel waarmee u precies 40 jaar geleden bent gedebuteerd, ja. hè? 40 jaar geleden. heette ja. een gekke tweepersoonswesp. Ja, zelf vind ik dat niet zo'n goede titel. Ik vind hem heel goed. Oh ja, nou ja, goed. Nou, hij zegt en dus is ja, hij goed. Is, uh, hij blijft er nog van hangen. Ja, okay. Waarom vindt u hem niet goed? Ja, te lang. Te lang? Ja. Ja. Goed. Wilt u er nog één voorlezen? Pagina 46. Vind ik persoonlijk een heel mooi gedicht: Epigram. Ja. Er staan er meer in. Ja, ik moet ik even vertellen: Epigram is bij mij niet het puntdicht. Want het is in de Nederlandse uh, letter is, is een epigram wordt gezien als een puntdicht, dus mm hij -hmm. light first en dan met een korte pwaente en zo, en vaak een kort gedicht. Maar ik, ik, ik gebruik het als titel als het om uh, gewoon, uh, klassieke epigrammen. Dat betekent bijschrift of, uh, of onderschrift. Dus die klassieke epigrammen zijn ook vaak lang. Uh, dat is wel eens een misverstand. Vandaag zeggen. Ja, oké. Okay. Ja. Epigram, mijn vriend kocht een mechanisch vogeltje uit China ter grootte van een mus en zette het volgens voorschrift in een kooi, waar het voortaan zou wonen en zingen. Het aardige nu van dit vogeltje was dat het alleen zong bij lawaai. Als je in je handen klapte begon het te kwinkeleren, maar ook bij deuren dichtgooien, echtelijke ruzies en hoesten. Vreemd vogeltje. De oorzaak kon me niet schelen... alsof het antwoord gaf op vragen niet gesteld. Maar op een kwade dag begon mijn vriend zomaar te hoesten. Mijn deuren werden daardoor niet meer geslagen. De echterlijke ruzies gingen minder ver. Plus kwam daarbij dat in een andere kamer werd gehoest... buiten het bereik van de kooi. En mijn vriend aan een touwtje het licht aanstak zodat de stilte toenam en het vogeltje begon te zwijgen. Later, toen het stil was in het hele huis en in alle kamers, zong het vogeltje nog wel eens, zonder tastbare reden, een stukje. Niet het hele liedje, alsof het iets vroeg. Bent u er zelf ook tevreden over? Ja, daar ben ik echt tevreden over, ja. Ja. Weet u nog hoe het is ontstaan? Nou ja, het is. Uh, die, die vriend van mij, dat is Rudy Kraushoek, die is natuurlijk erg, erg mechanisch aangelegd. En hij had ook zo'n vogeltje. Dat kan je zien, dan kan je dat kopen. En dan, dan, als je dat zo doet, dan, ja. dan begint het dus geweldig te. te ik vind het een heel leuk leuke. Kabaal te maken. Ja. En ik had iets gelezen bij Togenef over Een verhaal over een vogeltje, waar een vogeltje in voorkwam. Maar dat was een echt vogeltje, zeg mm -hmm. maar. Eh. Uh, en iets uit die, dat verhaal te kennen zit ook in het gedicht, maar ik weet bij God niet meer waar. En, en Kousbroek was een groot bewonderaar van Turgenev. Dat is zijn laatste boek, daar staat hij bij, bij de, bij de tombe van Turgenev op de foto. Oh ja. Die kende ook die foto. Dus dat is allemaal een beetje in elkaar geweven. Hmm. En, en, uh, uh, dus het heeft daardoor heeft het wel iets, iets wonderlijks. Ja. Was het al voordat hij stierf? Ja, dat was al, al, al twee of drie jaar voor. Ja. En uh, heeft u, belt u hem dan gelijk op om het voor te lezen? Hoe gaat nee, in het, hoe dit geval iets... niet. Want in dit geval gaat hij in het gedicht eigenlijk dood. Mm -hmm. Mister, ja, Dat wordt niet openlijk gezegd. Maar, maar je kan het uit afleiden. Mm -hmm. En dat was voor mij een soort idee van... Als, als ik dat dan doe, dan blijft hij nog wel een tijdje leven. Dan. Uh... En zo geschieden? Ja, de drie jaar heeft het uh, geholpen. Hm. Was het iemand die je vaak zag? Was het... Ja, want ik vraag vaak zo een van mijn beste vrienden. Een soort uh, geestverwant, zou je, je mm het -hmm. kunnen zeggen. Wat staat u daaronder, een geestverwant? Nou, een nou, een zielsverwant moet, moet je eigenlijk meer zeggen. Ja, dat is uh, niet uit te leggen. Het mm. is een gevoel dat je hebt dat. Uh, dat het heel erg klopt allemaal als je samen ja, zit. Ja, dat en... je gewoon niet hoeft te praten eigenlijk. En dat het wel goed zit. Waar heel sterk ben. Ja. Mm. Bovendien was hij niet. Ik verliest bij hem altijd. Ik verloor het toch altijd met praten met dat, dat hij zo ontzettend veel weet. <hijf> maar dat is secundair. U bewonderde hem ook? Dat is secundair, ja. Bijzonder. Ja. Is dat belangrijk in vriendschap? bewondering in ook? vriendschap. Ja, dat vind ik wel belangrijk, ja. ja. Er is iemand eh, die u regelmatig belt met een gedicht. Dat is uh, Sjoerd Kuiper. En u belde hem ook om dit gedicht voor te lezen. En uh, hij vertelde ons, uh, het roerde me tot tranen, dit gedicht. Ja. Hij gebruikt eenvoudige taal. En alle woorden staan er precies op de juiste plek. Het zijn allemaal gedichten waar een verhaal in zit. Frank zegt dat een gedicht waar geen verhaal in zit, geen gedicht is. Daar zijn veel mensen het mee oneens. denk ik. Ja, daar zijn veel mensen het mee Maar ja, dan zeg ik al tegen die mensen... geef mij maar eens een, verhaal, een gedicht waar geen verhaal in zit... En dan zeggen ze en dan noemen ze een gedicht en dan kan ik het verhaal er zo uithalen. Je hebt ook wel die hele extreme taalconstructie gedichten gehad in de jaren tachtig van Jan Jan Hanlo. Ja, maar dat is toch ook een verhaal. Dat is toch een dat is toch een dat is toch een, een, is toch een musje wat ergens zit. Het, het heeft een begin, een midden en een eind. Ja. Hij begint met uh, chillen, hij chilt een tijdje en vervolgens stopt hij weer met chilpen. Ja. Dat is een verhaal. Uh, Google schrijft een verhaal, hij is een jas kwijt, hij is tijd, de eerste jas een tijd kwijt en Pentufus vindt hij hem weer. Ja. Ik uh, denk dat u hem gelijk heeft. <laughs> Als we zo gaan beginnen. Ja, dus ik, dus ik denk dat dat. Uh, dat, dat dat het niet zonder verhaal kan. Een heel klein verhaal. Maar, maar er is een tijd geweest dat men dat verbood. Een beetje Marxistisch, Leninistisch. Uh, uh, weet ik veel wat. Voor literatuur, theoretici. Ja, jaren 60, 70. Het, het, het, het, het talig had je toen. En dat moest puur taal zijn. Het waren allemaal teksten, ineens als een tekst. En dan moest het verhaal <lacht> dan uit. En ik heb daar echt nooit iets, geen, geen, geen Jota van begrepen. Wat u uh, tot een buitenstaande maakte dan, of in elk geval een eenling. Ja, die tijd wel, maar ja, dat was, dat, ach. We hadden net, in het begin van de uitzending sprak u over... Uh, die bewondering voor mensen die zich op, echt op één ding hebben gestort. Uh, hun leven lang. En, en, en toen zei ik, van wat u niet deed. Want u, u deed het allemaal, hè? De, de psychiater en de dichter. Naast elkaar. Ja. Ja, maar je kunt je ook wel op twee dingen storten. Uh, ik bedoel niet dat... dat uh, um, het is in ieder geval op geen enkele manier... beter om je met twee dingen bezig te houden als je erg goed bent. Dan, dan, ja, dat zijn mensen die gewoon zijn... zijn uh, die hebben een levenswerk, om zo te zeggen. En dat doen ze dan. En, en vaak zijn het... Uh, Geleerden, waar, waar dan niet zo vreselijk veel aandacht voor is. en die niet iedere keer uh, bij de wildrui doorzitten. Uh, en dan hoor je na dertig jaar dat ze, dat ze dit of dat gedaan hebben. En, en dat is het dan. En ik kan er. Uh, dus ik vind, vind dus kunst overschat uh, in, in, in die betekenis. Kunst ja, ja, ja, dat qua het, aandacht, de kunstoverschat. De kunstenaar ja. krijgt meer aandacht krijgt dan de geleerden. Ja. Ja, ja, ja. Dat is ik jammer. Ik onderbreek u even, dan is verkeersinformatie. De A6 van Muiden naar Emmeloord is dicht voor bergingswerkzaamheden. Er wordt daar een vrachtauto geborgen. De weg is afgesloten tussen Lelystad en Lelystad Noord. NTR brengt cultuur. Elke dag. Moet het wel over poëzie hebben, zegt Frank de Gracht. Daar hebben we het, ja, erover. We hebben het over. Ja, dat is, ja. Dat, is, dat is niet goed voor mij. Gewoon nog een gedicht voorlezen. Ja, Doet maar u dat Ehm um, Eens Even kijken, want ik had een paar keuzes gemaakt. Pagina uh, 34. Psychiaters onderling. Nee, die vind ik een beetje flauw. Oh, ja. Flauw? Ja. <laughs> um, pagina 42. Uh, kijken. De eerste weigering, ja. Kijk wat u daarvan vindt. Oh ja, voor Remco. Ja? ja? Hoe ik Remco's verjaardag vierde? Ja. Yes, okay. Hoe ik Remco's verjaardag vierde. Um, dan moet ik even bijzeggen voor de, voor de jongere luisteraars... Dat, dat Remco Kampert een een, uh, heel lang geleden een boek heeft geschreven met als titel Hoe ik mijn verjaardag vierde. En, het, en daar stond een omslag om op, oh. ik geloof in de jaren zeventig... dan zat hij daar op een stoel met allemaal vreselijk lekkere wijven. Helemaal, <lacht> helemaal om zich heen. en, en het uh, Ontzettend komisch. <lacht> dus vandaar Wil u dat dit, nog een keer zo zeggen, die lekkere wijven? Lekkere want die, het ja. klinkt dan opeens heel anders. Ik <lacht> ja. weet niet, heel verfrissend. <lacht> ja. uh, dus vandaar, dat is een verwijzing eigenlijk... naar, naar, naar die titel en naar dat omslag ja. ook. Maar dit gedicht speelt nog veel eer, verder terug. Dus in de jaren zestig, in 16. In, in 1961, in Rotterdam-Zuid, werd ik plotseling met mijn meisje uitgenodigd voor een feest bij haar vriendin die Marja heette en haar vriend die zijn haar voorover had gekamd. Een feest voor vier mensen, want het waren existentialisten. Ze lazen Remco Kampert en lagen schuin op elkaar. Later fietste ik naar huis in mijn tekorte winkeljas. Thuis hadden wij geen existentialisme. Maar wel een tafeltje van Formica op drie poten in de vorm van een palet. Op de fiets dacht ik... Wat een rare snuiter is die kampert als hij zulke lezers heeft. Wat zou hij schrijven? Bij Van Brummen... Liggend streepje, potloden, boeken, enveloppen, kantoormachines. Kocht ik dit, gebeurde overal. En besprak de bundel in de schoolkant. Ik schreef: Zo moet het en niet anders. Is het echt zo gegaan? Is het echt zo gegaan? Is het echt zo gegaan? Is ja? Woord voor woord waar. Zelfs dat vorm tafeltje in de vorm van een palet. Dat stond ja, daar liefde, in de huiskamer. Ja, je kunt ze nog wel eens zien bij Ja, bij, ja, ik weet precies <laughs> wat hij bedoelt. Bij de familie Koenengracht. Ach ja, mijn moeder die had dat uh, bedacht. Uh, ja, dat was zoiets geks. En omdat die voorwerpen nu al zo lang helemaal door niemand meer worden waargenomen. En, en, en, en, en wordt die herinnering zo, zo, zo vreemd. Drie, zo drie, ja. drie van die pootjes. En dan, soms zat er wel eens een gat in, maar bij ons zat er geen gat in. Uh, <lacht> en dat was zo modern. Ja, maar dat was niet existentialistisch. Die hadden natuurlijk een houten kist of een, een, een lap of waar ze op staan, ik weet het niet. <laughs> <laughs> dus het, was, het was een soort moderne soort burgerlijkheid, zeg maar. En, en ja, op dat Formica tafeltje lag daar wel eens een, een poëziebundel of. Een nee, poëziebundel? nee, nee, dit, nee. Die had ik in mijn eigen, eigen kastje, maar we hadden, hadden maar voor, tussen achter. En, en ik had een achterkamer dat deelde ik met mijn zusje en een ombouw. Ja, dat weet ook niemand meer. Jawel, dat weet dat, ik ja, ook ja, ja. nog. Een ombouw, en, die, en dat bed kon omhoog dan. Daar ja. ging dan nog een gordijn voor. En op die ombouw lagen dan mijn boeken. En dat stond een kastje naast. Dat, dat waren mijn bezittingen. Dat, het opklapbed. Ja, het en opklapbed. en wat, uh, wat voor boeken lagen daar? Niet zoveel. Niet zoveel. Dat, uh, boeken waren duur. Dus je had, je kun, je had toen net... Dus te, dit gebeurde overal, is een, is een titel van Remco uit de jaren 60, uh, bij, toen die literaire ruispockets re begonnen. Mm -hmm. Die kostten geloof ik 1,50 of, of 2,50. Uh, je had de uh, Zwarte Beertjes, maar daar was niet veel poëzie bij. Alleen Budding had, had daar een uh, bundel... En je had Bert Bakker, die had dus die Oeva reeks En daar, dat was ook iets van 1,50 een, een, een, een of 1,95. Met Gerard Achterberg, Lucebert en. en uh, uh, een heleboel beroemde dichters in nou. Roland Holst, en, en in bloem en, en op bloemen. die middelbare school kocht u dus. Er kwam u in aanraking met, met de literatuur. Dat was ja. er niet van huis uit. Want mensen die we spreken rondom u zeggen. ja, dat, dat was een enorme overgang toen u naar Leiden ging. U was de eerste die ging studeren. En u, ja. u koos nog voor het koor ook. Wat voor. Invloed heeft dat eigenlijk gehad later op uw leven? Ik bedoel, dat moet een ontzettende omslag zijn geweest. Ja, maar ik was de enige niet. Dus, de, die geef van de Vlist heeft een boek geschreven. Die komt ook uit ja. Rotterdam ja. Zuid ja. daarover. Ja. En je ouders, waren, ja, je ouders die, die vonden dat je sociaal moest stijgen, punt uit. En daar de, de, de, de wilden ze zich de wijze de dood voor werken. En dan je dus op, er gingen Gingen, bij ons gingen er ook drie, drie jongens van de hele lagere school gingen naar, naar de HBS. In andere milieus, mijn ouders waren verstandig mensen. Maar was het, Mulo is goed voor jou, goed genoeg voor jou of zo? Mm -hmm. Die mensen stroomden dan later wel weer via de Mulo wel weer in. Mm -hmm. Die kwamen dan met de derde klasse HBS. Uh, Kom je, nou, uh, je ze weer ah, ja. tegen? Kom je ze weer tegen. Dus. Uh, ik heb dat ook nog. Ja, het is natuurlijk een cultuurschok. Je, je, je, als, als je tussen al die hoogleraren komt en lijnen al die geleerdheid en die verzamelingen en de en, en, en, en, en, en ene Nobelprijs Nobelprijswinnaar naar de andere, kom je daar dus het jongetje uit Rotterdam Zuid-Vreemd binnen en mm -hmm. ook op het studentenkoor. Maar ja, dat hoort er gewoon bij, dat moet je allemaal doen, punt uit. Maar blijft dat nog altijd bij u? Die situatie die u hier beschrijft in een paar woorden, maar ik bedoel, dat tafeltje, en voelt dat nog als dichtbij? Dit is alsof het gisteren is gebeurd. Ja? ja? Dat is toch merkwaardig hoe dat werkt? Of niet? Ja, ja, dat is ook zo. Ja, dan moet je de Douwe Draait maar lezen dan. Dan, dan komt erachter naar hoe dat <lacht> zit. Dat zijn die, die, die herinneringen blijven het sterkst bij, tussen 16 en 25. Ehm. Uh, dus ja, dit, nee, ik moet uitkijken dat, dat het niet een soort... Uh, soort so, so, so, die, die sociale stijging, een soort doem als het ware... achteraf blijkt te zijn. Dat het, het gebeurde gewoon. En, en, en je moest ook je ouders een beetje beschermen... Uh, en niet te geleerd doen waar ze bij waren en dat soort dingen. ze aan de andere kant trots op je waren... Mm -hmm. en daarover praten met familie, waar mijn zoon zit te leiden enzovoort. Maar ja, thuis moest je wel gewoon doen. Ja. En, en, en, en, en, en zeker ook. niet ook nog gaan dichten erbij, toch? Nee, dat, dat, uh, ik heb, dat noo ik heb nooit, geleide, uh, nooit geweten wat ze daarvan vonden. Hebben ze no zich nooit over uitgelaten? Nee, ik, nee een soort vage angst voor, voor, voor kunst. Maar dat was zo wat een algemeen verschijnsel. <laughs> dat, er waren geen mensen die dat niet hadden, laat ik zo zeggen. Maar als ik u vraag, bent u daar nog dichtbij? Dat bedoelde ik eigenlijk. Uh, dat gevoel nog kennende, dat, dat mensen... Ik bedoel, kunst en flauw Ja, nee. Nee? Ja, het is wel Rotterdams om... om, om ja, nee, dit is echt... Dat is, nee, dat is niet zomaar even... Dat, is, dat gaat te lang duren. Maar, maar het is wel zo dat je... Um, um, kijk... Mijn ouders die, die, die, die zagen wel kunstenaars rondlopen. En dat waren allemaal armoedzaaiers. Dus die wilden gewoon niet dat hun kind een armoedzaaier hm. werd. Punt uit. Hm. Dus doe het dan maar, doen het er dan maar bij. Klaar. Dat is eigenlijk alles. En het feit dat u dichter werd en uh, psychiater. Hè? We, we spraken een uh, goede vriend en, uh, en collega van u, Ron uh, Lapoor. Oh ja. En uh, uh, hij zegt ons dat dat voor u altijd een worsteling is geweest. En hij noemt dat, uh, of u noemt dat zelf, mijn zeemeerminschap. Zo ja. noemt hij het half dokter, half dichter zijn. In zijn ziel zijn deze twee wel eens met elkaar in gevecht. Ja, dat, ja, dat is natuurlijk omdat je door de ene groep niet serieus wordt... en de andere ook niet. Dus laten we zeggen, in die psychiatrie of in de, in de geneeskunde... Uh, ben je een buitenbeentje als je gedichten schrijft. Hoewel, dat, hoewel ik wel één keer bij de hoogleraar... Uh, Lansmeer ben geroepen. En toen dacht ik, oh jezus, wat heb ik nou voor vreselijks uitgehaald. Mm -hmm. Maar ik, ik had toen een gedicht in Maatschaf gepubliceerd... over een uh, anatom anatomisch uh, preparaat. En, en die man vertelde me allemaal vragen hoe ik over de dacht en zo. dat ik echt nog nooit over nagedacht. Dat het gedicht ging over die lijken die je, die je dan in je eerste jaar zag... of mm -hmm. die je ook moest snijden en, en, en, en moest analyseren... Maar die man was echt zeer geïnteresseerd daarin. Dat, dat, dat had ik helemaal niet gedacht. Ik dacht, dat is een, zijn twee volkomen gescheiden werelden. Dus de kunst en de wetenschap. In uw maar, hoofd was dat in elk geval ja, zo? Ja, dat, dat is natuurlijk niet zo. Nee. Maar waarom kan dat dan toch altijd in strijd zijn? Ik bedoel, want dit is veel nou, jaren ik een, terug. Omdat ik een tijd lang uh, wel geneeskunde studeerde. Maar, maar achteraf heb ik daar spijt van uh, niet, niet hard genoeg. Dus ik dacht, ja, ik word misschien toch wel dichter of zo ook achteraf, maar snap je, want dat... dus die, dus die -min, ja, maar min is eigenlijk geen goed beeld, heb ik ook nooit zo gezegd, maar hm. dat, dat, dat niet weten wat je dan wil. Hebben natuurlijk heel veel studenten die, die zitten in beentjes, die doen allemaal dingen, en de, een toneel, en, en, en weet je, ik wel allemaal. Als het maar geen studie is, en dat verandert heel geleidelijk aan, wordt het allebei serieus. En als het allebei serieus wordt, dan, dan kan het elkaar... Uh, dwars gaan zitten en zeker in een, in een ziekenhuis of in, in, in de medische praktijk uh, uh, en, en, en medici onder elkaar het was allemaal niet zo vreselijk zachtzinnig ja, was er toch geen voordeel als je gedichten schreef terwijl het toch een prachtig geschenk is dat je ja, maar dat kan... was toch, echt, ja, toch een beetje een raar jongen die, ik weet het, ik weet het niet hoor of het allemaal serieus is. Weet je wel. Dus, dus, dus... Heeft u het zelf serieus genomen, dat dichterschap? Serieus genoeg, vindt u zelf. Ja, geloof het wel, als ik het doe wel, ja. Ja, dat merk ik nu wel dat, dat, dat is het enige is wat er over is. Maar zeggen. Dus... Ja, hoe is dat eigenlijk? Dus Dan ben nou, je ja, ja, gepensioneerd. Kern van, meer de kern van mijn bestaan of denken of, en voelen is geweest dan ik dacht. Oh ja? Ja. Dus dat het... Ja, ja. Dat lijkt me wel een prettige gewaarwording. Ja, maar dan, aan de andere kant ben je weer geen schrijver geworden. Oh ja. <laughs> ja, nou heb ik je. Ja. Dat is, dat, snap je? Dus dat ben je dan ook niet geworden. Kortom... Nee, het, het is een traditie, het is een traditie. Nee, Beginde Frederik van Ede, of, uh, de, de, de, ook nog wel vroeger. Uh, uh, Slauwe, Vasalis, uh, Kopland, uh, Belcampo, uh, Vestdijk, enzovoort. Een traditie nou. Nederlands schrijvende, schrijvende artsen. Ja, ja. De, de, de dokter, en, en, of schrijver, maar... De, Over de, Kopland gesproken, de, we de, de, spraken Onno Blom, recessent en een goede kennis ook van nu... En, en uh, hij zegt: Als ik moet kiezen tussen netjes zitten met een kopje thee en de voeten over elkaar. of staand met een whiskyfles aan de mond. dan kies ik voor het laatste. Hiermee nee. wil ik dus zeggen dat mijn voorkeur uitgaat naar Koenigracht. Ja, ja, hij vindt. En gaat u zichzelf ook als uh, meer rock'n'roll en een man met ballen? Dan, uh, het... Nou, nee, maar. Opland? Nee, hij bedoelt echt in het werk. Dus hij bedoelt. Dat... Ik denk dat hij bedoelt dat ik wat meer durf. Erin. En dat komt natuurlijk een beetje inhoud, maar qua, qua alcoholmisbruik, ontlopen van elkaar, gevoel, niet zo vreselijk veel. Hmm. En hij is natuurlijk ook wel uh, een ander soort dichter. Meer, meer bespiegelend en uh, herinnerend en zo. En ik, ik zit toch meer aan de Monty Python kant, zou ik maar zeggen, van, ja. van, van de van de poëzie. Wat dat betreft zijn we wel uit te stellen. Hoewel ik zijn gedichten zeer uh, waardeer. En mijne ook, geloof ik. Hmm. Maar het ja, is een ander soort, soort, soort temperament, laat ja. zou het zo zeggen. Ja. Maar eigenlijk zit ook alles wel in die titel. Uw hele dichtenschap. Dus dat maakt het ook tot een ijzersterke titel. Lekker dood in eigen land. Dat heeft de, de, de nadigheid, de, de, de weemoed uh, en, en de grap, de, de humor. Ja, maar Kopland kan ook wel humoristisch zijn. Maar die is veel. Evenwichtiger en rustiger, en die, is, die, die, die, die, uh, die zal nooit zo uithalen. Het zal het wel doen, maar, maar, maar, maar, maar rustiger. Zoals de Trentse aan ook rustiger stroomt dan de, dan dan de, de, de Rotterdam. Ja, ja, ja. Wilt u nog een gedicht voorlezen? Ja, Pagina dat, 49. Ja, dat is, maar dit kan ik niet uitleggen, want ik heb geen idee waar het over gaat. Ik zal het voorlezen. Huidproblemen. Ze hebben het over mijn huid. En het is waar, mijn huid is erg onregelmatig. Je zou er eens een zaklantaantje bij moeten houden... of een wekkertje, een reiswekkertje... of twaalf knijpers, voor het geval dat de kinderen gaan zwemmen. Ik heb gehoord dat ze het over mijn huid hebben gehad in de zomer... Zouden hun twijfels. Dood, maakt het niet te laat. Ja, ik weet het echt niet. Kom op, we zijn net let... nog dat een, een gedicht een verhaal is. Anders is het geen goed gedicht. Ja, dit zit heel ingewikkeld in elkaar. Het, het, het, het is natuurlijk... Uh, uh, wat wel eens wordt onderschat, is dat sommige van die gedichten van mij... dat is een, is een personage. Mm -hmm. dat, dat, dat is geen pure lyriek van... ik voel me... of de zon gaat onder... ik voel me bijzonder of zoiets eigenlijk. Dus dit is ook eigenlijk... een personage wat spreekt. En dan zijn ze voor mij... erg moeilijk uit te leggen. Je moet denken aan... liedjes van René Newman... die dat ook doet. Hij zingt een liedje... en dat personage spreekt dan. En dat is hij zelf niet. Maar het is een soort... Hof, een beetje cabareteske kanten zitten daar. Ja, en het is niet Frank Coenengracht die zegt euh, laat me komen die dood. Nee, dat is gewoon, u, u, u, dat is gewoon om het, het gedicht een beetje een zetje te geven. Uh... Nee, dat is meer een liedje <groans> hm. zou ik maar zeggen dan dan, dan, dan, dan een serieus gedicht. <diep jex2> ja, <iex2> <abra plausible> ik heb zo mijn twijfels. <ijn> Even kijken. Verdomme, te laat ingeschakeld staat hier een uh, reactie van een luisteraar. Bob Lagai heet hij. Tref ik Frank. Gelukkig mediawijs, maar wel de beste dichter van Nederland. Geen nacht zonder een van zijn gedichten op de lippen. Dat aardig. Een bekende. Oh, hij bedoelde niet mediawijs, krijg ik nu op mijn koptelefoon. Oh, okay. uh, niet mediawijs, maar wel de beste dichter van Nederland. Ik heb een chirurg gekend die Lagai heet. Misschien is het wel zijn zoon. Bob Lagai. Ja, dat zou ja, zomaar kunnen. kunnen. Niet mediawijs. Ja, Vindt u ja. zelf ook niet mediawijs? Wat is dat eigenlijk mediawijs? Nee, ik weet niet wat het is. En, en, en, en, nee, ik kom nooit voor de media. Dus Misschien bedoelt hij dat. Nou, dat was nog een heel mooi interview in uh, de Volkskrant. Ja, maar dat is maar één in de tien jaar. Dat is nog <laughs> helemaal niet meer. En de avonden, daar was u regelmatig te gast? Ja, maar dat, dat was ook een heel, heel. Nee, dat vind ik Nee, uh, Ik weet niet precies wat die. Wat, wat is. Uh, Bob Lagai. Bob Lagai bedoelt. Eh. Uh, nou, Misschien bedoelt hij ook dat dit allemaal zo'n rustig gesprek is... waar je uh, kalm de tijd voor kan nemen. Hoe, God, belangrij hoe belangrijk is uw stem eigenlijk voor een psychiater? Want u, een stem. u heeft een geweldige stem, hè? Zo prettig ook met dat voorlezen. Ja, dat weet ik niet. Ik heb geen idee. Ik heb nog een vraag. Nee, geen idee? Nee, nee, het is, nee. Was u echt een dokter als uh, psychiater of ja, u, meer een therapeut? Wat ik, geloof, ik geloof dat hier het misverstand, therapeut, psychiater... Uh, om de hoek om kijken. Uh -huh. ik, ik, ik maak over het algemeen onderscheid tussen dat je dokter bent... en kijkt wat er aan de hand is en mensen adviezen geeft over uh -huh. hun klachten. Uh, of die klachten nou reëel zijn of, of su geheel subjectief. Dat maakt echt, niks, echt niet uit. Ja, als, het is mooi als het, als het bij een ziekte hoort... maar het is ook goed als klachten nu helemaal hinderlijk zijn... en je daar iets aan kan doen en daar advies over geven... En, en uh, of je daar nou een prettige stem bij hebt of niet... dat, dat, dat lijkt volgens mij, is volgens mij niet... het draagt, draagt iets bij, aan het placebo-effect, maar verder niet. Dus dan zit je meer in de, in de sfeer van, van thera therapeuten. Hmm. Met van die warme mensen, die, die helemaal vol met warme menselijkheid... Uh, en daarvoor uh, moeten we niet bij. Nou, ik geloof dat dat wel, wel heel, heel goed is voor een aantal mensen. Maar het is niet... Zo zie ik de psychiatrie niet. Ik zie de psychiatrie als een. Als een, als een, als een, als een arts. Als een dokter, als zenuwziekte en hersenziekte. Hm. En met veel, heel veel hersenziekten kom je niet ver met een. Uh, een uh, aangename stem of een onaangename stem ook niet. Hebben ze u eigenlijk uh, geïnspireerd, de patiënten? Voor het dichterschap? Ja, ik heb wel veel van patiënten geleerd. Uh, uh, vooral van. De, ik heb heel veel met mensen met, met stemmingstoornis uh, gewerkt. Overwegend, Ik heb ook wel veel andere dingen gedaan. Maar de, uh, uh, heel, veel, heel veel van de mensen geleerd door, door aan te horen of te nieuwsgierig naar te zijn... hoe ze dat de dingen de oplosten. Uiteindelijk lukt dat niet anders dan waar je niet gekomen. Maar de, al die strategieën die mensen hebben om, om hun handicaps te, te overwinnen... daar heb ik heel veel van geleerd. Ja. En dat kan je dan weer doorgeven aan anderen. Niet zo, wat doen, we, doen we als Jan het heeft gedaan. Maar gewoon, je, je krijgt dus daardoor meer het idee hoe iemand daarmee kan omgaan. En, en, en zitten er altijd dingen. Nou ja, dat was natuurlijk allemaal voor de patiëntenverenigingen. Mm -hmm. Daar doen de mensen het onder elkaar goed. Maar ik heb het nou over de tijd daarvoor. Maar kwam dat terecht in, in de poëzie? Die dingen, dingen die u nee, leerde? Niet, de, niet bewust. Mm. Niet bewust. Er zal er zeker in zitten. Kan niet anders. Maar ik heb. Nee, ik heb dat nooit. Ik zat geen aantekeningen te maken of zo. Nee. Ja, ik zat wel aantekeningen te maken toen, <laughs> maar dan als weet Niet Dat was voor waar de waar poëzie, over, nee. de volgende keer niet waar <laughs> het over ging. Maar niet, niet van. van de, ja, ik heb één keer iets gebruikt van een patiënt. Dat was een schizofrene man. En, en die die had het. Die schreef in een, in een, in een stuk. Uh, had hij het over de zuurstofdolkjes van het gras. Kijk. En dat heb ik toen gebruikt. Ja, dat kan ik me voorstellen. En er komt ook nog bij dat, er, dat je toen een. Uh, co Westerik heeft ook een schilderij gemaakt. Van, van een vinger die zich aan een graspriet ja. uh, verwond. En die combinatie... Hij heeft veel van de bundels van Anne Enquist uh, Ja, van, ja. ja. nou ja, goed. Die combinatie tussen dat schilderij en wat die patiënt zei. dat, dat was voor mij on onweerstaanbaar. Dat uh, klopte precies. Want dan is het wel het mooiste. Hoorde ik u al een paar keer zeggen. dat als twee verschillende dingen bij elkaar komen. en dat een gedicht oplevert. Eh, dan soms kan dat, ja, ja, soms ja. ja. Het hangt ervan af wat, wat het onderwerp is. Maar... Tot slot nog een laatste gedicht. Ja. Misschien het slotgedicht, Psalm 12. Bent u religieus opgevoed? Nee, totaal niet. Nee. Nee. Nee. Maar Psalm 12, u weet waar het over gaat. Ja, maar ik, ik vond het leuk om eens een keer te doen. Ja, dus een, een, uh, een eigen interpretatie van het psalm over de corruptie, hè? Ja, het is, ik weet niet waar die psalm precies overgaat, maar het, het, het gaat niet goed met de mensen. Dat komt, daar komt het wel op neer, maar daar hebben we veel van die psalmen. Ik heb het vertaald uit, uit drie, uit nog een Amerikaans psalm uitlegboek uit, uit 1912 geloof ik, waar dus heel veel stippeltjes ook stonden en mogelijkheden. Er is nog een Engelse vertaling, een pinguïn van de psalms. Uh -huh. uh, die, is, die is uit de oorspronkelijke taal vertaald, die is dus ook rijmloos. Um, wat had ik nog meer? Ja, uh, Ieder gerd nog wel ingekeken. In en, en twee of drie Bijbelvertalingen. Dus, ja, goed. En daar heb ik dus dan maar iets van geprobeerd uh, te maken. Huub Oosterhuis, maar dan anders. Nou, dat is volgens mij wel heel erg anders ja. dan Huub Oosterhuis. Iets anders. <laughs> um, Psalm 12. Help ons Heer, er zijn geen vrome meer. Zeldzaam wordt trouw onder de mensen. Iedereen glimlacht en liegt tegen zijn buurman, met twee gedachten in zijn hart. De Heer slaat die valse tongen en waardeloze woorden neer. Vooral van hen die, die zeggen, wij winnen, want wij hebben onze mond. En wie is onze meester? Vanwege de vervolgden en de armen echter, en het gekreun zal ik opstaan, zegt de Heer, en ik zal beschermen wie daarna verlangen. Immers de woorden van de heer zijn zuiver als zilver... dat zevenmaal gesmolten is. Bescherm hen, heer, bescherm hen tegen dat volk. De goddelozen rennen rond. In aanzien stijgen de slechte mensen. Ja. Wie zijn u nu uw oog, eigenlijk, die slechte mensen? Hebben nou, je daar een beeld van? Nee dat, de, nee, dat is helemaal geen onderwerp voor mij. ook politiek en dingen. Hm. Dit is, het is een gedicht van 3000 jaar oud... Uh, en heeft, laten we zeggen, een, een, een, een, een strekking die, die uh, daarbuiten valt. valt. Ja. Ik was er ook helemaal niet op uit om u een politieke uitspraak te ontlokken. Maar ik kan me toch voorstellen dat, dat je op een gegeven moment een beeld hebt van slechte mensen of dat volk. Ja, maar niet het volk. Dus nee, ja. in die tijd is dat nee. Wat komt er nee, op die tegel nee. te staan, Frank Koenigracht? Ja, dat zou ik niet weten. Dat zou ik niet weten. Mijn vader zei altijd... Uh, alleen gekken en dwazen schrijven hun naam op tegels en glazen. Kijk, daar hebben we nog eens wat aan. <lacht> ik denk dat dat er maar op zet. <lacht> vader Koenigracht. Hoe heette die van voornaam? Hendrik, Henk. Hendrik. Ja. Henk Koenigracht. Ja. Alleen gekken en dwazen. Ja, en toen was daar de zoon de dichter. Precies, dan is de allemaal weer rond. Goed, dank u wel, Frank Koenengracht. mooie avond en een mooi leven verder. Dank u wel. En op deze zender wordt vervolgd. Het programma Twee Dingen komt vandaag vanuit Straatsburg. Alice de Bruin presenteert en zij spreekt met Sophie In het Veld van D66. Veel plezier daar een mooie avond. Want meneer Koenengach, dit was aflevering 2300. 92, 2392. Morgen ontvangen wij de zangeres Celia Rambly. Tot dan. Radio 1 Kenstof. NTR brengt cultuur. Elke dag.